3 uur, NTO Radio 1, met Pieter-Jan Hagens. Bruggen en viaducten waarvan alles aan mankeert. Scheuren, constructiefouten. In Noord-Holland alleen al zijn het er 100, blijkt uit eigen onderzoek... van Eén Vandaag en NH. Onderhoud laat ernstig te wensen over hoe gevaarlijk is het. Zometeen, na het NOS-journaal. Mark Visser. Medewerkers van de Europese Commissie zijn binnengevallen bij Ziggo Sport. in een internationaal onderzoek naar gesjoemel met sportuitzendrechten. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek en wil verder niets over kwijt. De Europese Commissie heeft bij meer sportmediabedrijven in Europa invallen gedaan. die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke concurrentie. Ook het moederbedrijf van Fox Sports, het Britse 21 First Century Fox van Rupert Murdoch, wordt onderzocht. Een Nederlandse vrouw die vastzit in een kamp in Syrië... kan volgens minister Grapperhaus niet naar Nederland worden gehaald. Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dat het in Noord-Syrië nog steeds onveilig is... en dat Nederland geen mensen uit onveilig gebied haalt. Er zijn in die regio waar zich dit kamp vindt... gesprekken gevoerd naar aanleiding van uh, deze casus... En die gesprekken hebben tot op heden niet geleid tot een oplossing... waarbij aan de voorwaarden, zoals genoemd, kan worden voldaan. Volgens de minister moeten Syriëgangers zich zelf melden... bij een consulaat in de regio. De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat de vrouw gevangen moet worden genomen... zodat ze haar rechtszaak in Nederland kan bijwonen. Ze wordt ervan verdacht dat ze zich heeft aangesloten bij IS. Bij de Algerijnse hoofdstad Algiers is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij zijn zeker 257 mensen omgekomen, meldt de Staatstelevisie. Amerikaanse president Trump heeft Rusland via Twitter laten weten... dat de Amerikaanse raketten eraan komen. Maar ze komen eraan, zegt hij. Mooi, nieuw en slim, schrijft hij op Twitter. Trainer John van den Brom zit vrijdag niet op de bank van AZ... in het uitduel met Heracles Amelo. De AZ-coach is door de KNVB voor één duel geschorst... omdat hij zich zaterdag, na het verlies tegen PSV... negatief over scheidsrechter Kevin Blom had uitgelaten. Het oordeel van de onderwijsinspectie dat de onderwijskwaliteit al 20 jaar daalt... is een eenzijdig en onterecht. Dat vindt de VO-raad die de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. Voorzitter Paul Rozenmuller van de VO-raad erkent dat er ruimte is voor verbetering. Maar volgens hem moeten scholen vooral meer steun krijgen van de overheid. De scholen die functioneren in een maatschappelijk moeilijke situatie. Er wordt veel van het onderwijs verwacht, maar dit kabinet investeert geen cent in leraren voor het voortgezet onderwijs. En dat moet echt beter. De PO-raad, die de basisscholen vertegenwoordigt... ziet het jarenlang ondervragen en onderwaarderen van leraren... als belangrijkste oorzaak van teruglopende prestaties. Vakbond AOB vindt dat er meer geld moet komen... voor meer en betere leraren. Wielrenner Tom Dumollet mijt voortaan appels en melk... om darmproblemen te voorkomen... Tijdens de ronde van Italië van vorig jaar dook Dumoulin plotseling de berm in voor een sanitaire stop. Hij bespeelde toen heel veel tijd. Dumoulin heeft ontdekt dat een aantal voedingsstoffen zoals fructose en lactose voor hem niet goed verteerbaar zijn. Vertelt hij in een interview met de NOS. Dat zijn voedingsgroepen die eigenlijk voor ieder mens niet supergoed verteerbaar zijn. Ieder mens heeft daar een beetje moeite mee. De een wat meer dan de ander. Nou, ik Waarschijnlijk iets meer. Bijvoorbeeld in, in een appel zitten, zitten heel veel fructose. Nou, ja. dan kan ik beter een kiwi eten, bij wijze van spreken. Het weer, het is wisselend bewolkt, 15 tot 18 graden. Later vanmiddag en vanavond vooral in het Midden- en Oosten... weer kans op flinke buien. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, kans op buien... en dan ietsje warmer nog, 18 tot 21 graden. Lekker klinkt dat. Kees, Kees Kwaks, wordt het al wat drukker. Het wordt ietsje drukker. De spits staat eigenlijk op het punt van beginnen. En twee plekken vallen op. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag. Een kwartier vertraging tussen Leiden en Wassenaar. Een half uur vertraging op de N50 van Emmeloord naar Zolle, Tussen Ens en kampen Zuid. Zondag, de absolute kraker in de Eredivisie. Pak PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal. En wie zitten er dan in? Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Fox Sports Eredivisie, erbij voor de toppen. Deze commercial is voor huisartsen, webshops, scholen en voor jouw organisatie. Want privacy gaat iedereen wat aan. Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. Dit betekent bijvoorbeeld dat organisaties een overzicht moeten hebben van de gegevens die ze verwerken. Is jouw organisatie daarop voorbereid? Kijk op hulpbijprivacy.nl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 De legendarische Amerikaanse gitarist Carlos Santana... komt deze zomer met zijn band naar Nederland. Op dinsdag 26 juni 2018 staat de tienvoudig Grammy-winnaar... met zijn Divination Tour in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets bestel je via ticketmaster.nl NPO Radio 1 Avro Tros Zeker 100 bruggen en viaducten in Noord-Holland verkeren in slechte staat. Blijkt uit onderzoek van EEN Vandaag in samenwerking met de regionale omroep NH. Daar gaat het zometeen over. En in de wereld van morgen, de boerderij van morgen een soort van kast, waarbij water door de wortels van de planten gaat stromen en je eigenlijk een soort van opgestapelde kast met slabakken hebt. Op 13 hoog. Op 13 hoog. En na half vier politiek vandaag, met een hele zware opdracht voor het kabinet en de coalitie, Joost, Joost, Vullings. Ja, we draaien de gaskraan helemaal dicht, besloot het kabinet onlangs. Nou, Pieter Jan, dat was het populaire en leuke gedeelte van het besluit. En nu zitten ze te puzzelen op die rekening. En die rekening is waarschijnlijk heel erg groot. Hoe gaan we die betalen? Nu eerst de deplorabele toestand van bruggen en viaducten in Noord-Holland. Pieter-Jan Hagens. Eén vandaag. Die scheuren die we hier zien... Dat is eh, ten gevolge van, eh, van dwarskrachten, dwarskrachtscheuren. En eh, de afmetingen zijn zodanig, en dat blijkt dus ook uit de berekening, dat daar gewoon aanzienlijk te weinig wapening in zit. Het risico van te weinig wapening is natuurlijk, uiteindelijk eh, kan dat tot bezwijken leiden. Te weinig wapening in betonnen viaduct. U hoorde civiel ingenieur Ad de Kanter over het viaduct... op knooppunt Amstel, waar de A2 aansluit op de A10. Gevaarlijk punt dus, eh, maar zeker niet het enige. Alleen al in Noord-Holland verkeren dus honderd bruggen... en viaducten in slechte staat komt... doordat het onderhoud van die constructies ernstig te wensen overlaat. Blijkt het onderzoek van Eén vandaag en NH Nieuws. Bij mij is bouwkundige en hoogleraar aan de TU Delft... Hugo Primus. hartelijk welkom. En onze een vandaag verslaggever Kimo de Moet... En Joost Lammers, journalist bij NH Nieuws. Jullie hebben, jullie twee, Kimo en Joost... Jullie hebben maar liefst 212 interne inspectierapporten opgevraagd bij Rijkswaterstaat. En die bestudeert. Wat bleek eruit? Nou, we hebben tijdens het lezen elkaar wel een aantal keer aan zitten kijken van... Uh, dit kan niet, dit is niet mogelijk. Uh, er, er blijkt uit, kort gezegd, dat 100, ruim honderd van die bruggen en viaducten... Uh, ja, in, in, in slechte tot, uh, tot soms zeer slechte staat zijn. Ja. Uh, velen zijn in maat gestaan, maar dat is al heel slecht. Mm -hmm. Joost, wat is precies aan de hand met die bruggen en viaducten? Nou ja, wij hebben gekeken naar de inspectierapporten. Eens in de zes jaar uh, onderzoekt Rijkswaterstaat zelf... De staat van de bruggen. En ja, wij kwamen dingen tegen als dat er scheuren in zitten, dat uh, uh, taluten verzakken. Uh, en het gaat verder dan alleen maar gaten in de weg, maar bijvoorbeeld ook vangrails die op het moment dat je een ongeluk krijgt. het werk niet meer doet, dus niet meer uh, de schok kan absorberen. Een waslijst werkelijk over heel Noord-Holland aan mankementen. En als je dan dan denk je, nou daar gaat Rijkswaterstaat gelijk wat aan doen. Maar ook daar hebben we naar gekeken en hebben we specifiek ingezoomd op 14 uh, objecten die heel erg cruciaal zijn in het wegennet. En dan blijkt eigenlijk dat acht op de tien mankementen waarvan de meest cruciale, zoals verzakkingen en mogelijke risico's op instorten, niet eens verholpen zijn. Nee. Goed, er zijn dus 100 locaties waar het slecht is. Bruggen en viaducten hebben we het over. En daarvan, begrijp ik, zijn er 14 ernstig aan toe, Kimo? Ja. Dat klopt. 14 zijn er ernstig aan toe. En het, het, het, het, het urgente daarvan is dat uh, veel van die 14... ook heel dicht rondom de hoofdstad uh, liggen. Uh, en wat is daar met die ernstige locaties dan bijvoorbeeld nou, aan Bijvoorbeeld uh, Amstel Bijvoorbeeld het knooppunt Amstel. Uh, daar is het bijvoorbeeld sprake van... Um, grote dwarskracht en daardoor krijg je scheurvorming. En er blijkt in het verleden een rekenfouten zijn gemaakt... met deze locatie, waardoor er te weinig wapening in het beton zit. Dat hoorden we dus net die ingenieur zeggen. Ja. Laten we naar een andere ingenieur gaan. Die zit hier, ook Hugo Primus, stedenbouwkundige... emeritus hoogleraar, TU Delft. Herkent u dit wat de heren journalisten zeggen? Mooi stukje onderzoeksjournalistiek, om te beginnen... Uh, ik ga vooral uit naar de vraag, hoe komt het dan? Hè? Wat is de verklaring? Ik denk dat een belangrijke factor is dat budgettair er een concurrentie is... jaar in jaar uit tussen investeringen en nieuwe infrastructuur... en, en bestedingen aan onderhoud. Dus het verdelen van het geld tussen ja. onderhoud en nieuwe bruggen. Ja, en politiek is het meestal een stuk interessanter om je naam te verbinden aan nieuwe infrastructuur, dan blijkt vervolgens dat dat nogal eens met kostenverhogingen gepaard gaat, kostenoverschrijdingen en dat wordt dan weer verhaald op ja. het budget van onderhoud. U zegt het is een mooi stukje onderzoeksjournalistiek. Betekent dat ook dat u daarmee impliciet zegt, dit is wel een, een, een ernstige situatie? Uh, dat blijkt uit de woorden die Rijkswaterstaat zelf gebruikt. Bovendien, Nederland is groter dan Noord-Holland. En ik denk dat het een bredere rijkwijde heeft. En dit gaat alleen nog maar over de tunnels en viaducten voor het wegverkeer. We hebben ook nog spoorbruggen en viaducten. En we hebben ook nog viaducten en sporen in de provincie en de gemeente. Ja. Dus je kan zeggen, het is nog een stuk erger dan hier al uit blijkt. Ja, u zei het net in de bijzin: dit gaat over Noord-Holland. Maar u zegt dus: dit is exemplarisch voor het hele land? Je kunt hooguit zeggen dat er in het oosten afval Nederland met zandgronden en een wat minder intensief verkeer... het ietsje gunstiger is, maar dit beeld is veel verder rijkend dan okay. Noord-Holland. Oké, okay. dit, dit klinkt allemaal uh, behoorlijk alarmerend. Laten we er even uh, verder op de materie ingaan. Allereerst, Kimo en Joost, jullie interviewden een automobilist... die vorig jaar op de Haringvlietbrug met 130 km per uur... op een losgeraakte stalen dekplaat klapte. Ik was onderweg van huis en dan reed ik gewoon hier zo netjes 130 op de rechterbaan. En ergens zo rond hier, dit punt, opeens een harde klap. De auto begon helemaal te schudden en ik voelde hem ook trekken naar links toe. Omdat allebei mijn linkerbanden kapot waren gereden. Op dat moment stonden we stil met het razende verkeer nog langs me heen. Ja. Deze, Kimo, deze meneer is nog goed weggekomen. Hij is goed afgelopen uiteindelijk. Ja, deze meneer is goed weggekomen. Uh, dit ongeluk gebeurde in december. En, uh, samen met uh, 22, ongeveer 22 andere auto's die op die drempel klapten. Dus het was niet... Eén ongeluk, maar vele. Maar een half jaar daarvoor uh, raakte een vrouw uh, zwaar gewond bij dezelfde drempel. Want die klapte er toen ook al uit. Die is vervolgens niet goed gerepareerd. Uh, en vervolgens is het een half jaar later dus weer misgegaan. Ja. Is het nou zo dat met wat jullie vastgesteld hebben... aan de hand van die 212 documenten die jullie doorgeploegd hebben... dat dit soort ongelukken vaker gebeuren? Nou, wij hebben uh, dat soort ongelukken, gelukkig zou je bijna willen zeggen, niet aangetroffen. Maar je uh, kan je voorstellen dat het vaker gaat gebeuren, want uh, die dekplaat waar het hier over gaat, die is in heel veel van die objecten die wij hebben onderzocht niet op orde. Daar is heel veel mis mee, dus het is, dat is een klein onderdeel maar van zo'n uh, uh, viaduct of van zo'n brug. Maar iedereen kent het, op het moment dat jij een brug of een viaduct oprijdt... dan hoor je te kudung. Dat is de dekplaat waar het hier over gaat. En die is dus in veel gevallen al kapot. Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat wat nu op de Haringvlietbrug gebeurd is op een andere locatie gebeurt. En dat gaat dan over ja. een klein deel. Bij die vrouw waar Kimo over had, is die dekplaat gewoon haar auto naar binnen gewaaid. Nou, dat moet je je toch niet voorstellen? Nee, dat, dat zijn afschuwelijke gevolgen van dus achterstallig onderhoud. Professor Primus, dit, zegt u, komt door de verkeerde verdeling... van Eigenlijk. En u zegt ja, eigenlijk is uh, reparatiewerk, onderhoudswerk, politiek veel minder interessant dan het bouwen van nieuwe uh, kunstwerken. Het is in heen. feite een sluitpost op de begroting. En als er overschrijdingen bij nieuwbouw zijn, wordt dat weer verhaald in een bezuiniging op onderhoudsuitgaven, inderdaad. Ja. Wat moet er nu gebeuren volgens u? Het probleem is inderdaad dat er nog weinig instortingen zijn vast te stellen. Dus het lijkt alsof het allemaal goed gaat. Maar je kunt je voorstellen dat de voorraad kunstwerken de infrastructuur, die neemt toe. De ouderdom neemt toe. Dus alleen al die twee factoren vragen om een veel hoger budget voor onderhoud. En ik denk dat in de, de toewijzing van de middelen uh, een reden is om minder te investeren in de nieuwbouw van de infrastructuur. Hoe interessant het ook is hè, om files te bestrijden enzovoort... en te zorgen dat de onderhoudskosten zodanig zijn... Eh, dat je eh, de achterstanden die zijn opgelopen zou kunnen inhalen. Ja, toch is het eigenlijk heel gek, hè? want onderhoud dat zie je aankomen. En voor onderhoud worden neem ik aan schema's gemaakt. Waarom, u heeft uitgelegd de politiek minder interessant, begrijp ik... maar dan toch, hoe kan het nou dat die, dat, dat onderhoud zo hier ja, buiten de boot valt? Ik weet niet wat er zich afspeelt tussen ambtenaar en bewindspersoon. Uh, maar in ieder geval blijkt uit uitingen van bewindspersonen niet dat het enige urgentie heeft. Uh, uh, dit, uh, in het algemeen zie je in de, de techniek uh, bouwen dat uh, nieuwbouwinvesteringen... daar weten we veel meer van dan van onderhoud. Hè? Dat is toch een beetje een achtergebleven gebied. Uh, je moet... Uh, kijken hoe de situatie nu is. Daar zijn methoden voor. Maar die zijn ook voor het grootste deel niet gevalideerd. Daar zijn we mee moeten beginnen. Om te zorgen dat het betrouwbaar is. Je moet ook kijken waar is de, uh, waar ligt precies de, uh, de wapening. Ja. Er zijn verschillen, in een paar gevallen die onderzocht zijn, tussen waar de wapening op de tekening ligt en waar de wapening in de praktijk ligt. Ja, dat zijn natuurlijk ontoelaatbare ontdekkingen. Dit verdient heel veel nader onderzoek, zegt u eigenlijk, als emir dus hoogleraar stedenbouwkundige. Kier de moed. Even Rijkswaterstaat. Wat zeggen die er hier zelf over? Hebben nou, ze om een reactie gevraagd? Ja, we hebben om een reactie gevraagd. En we hebben het, uiteraard het ministerie ook om een reactie gevraagd. Maar het is tot op heden uh, nog oor, oorverdovend stil. Uh, ze gaan wel reageren. In ieder geval dat hebben we begrepen van Rijkswaterstaat. En wanneer gaat dat gebeuren dan? Want straks is ook de televisieuitzending. Ja, ik wil van alleen vandaag. Nou, kwart over zes... horen, ik, hoop, ik hoop snel. We ja. wachten met smart. Ja, nou, u bent, neem ik aan, meneer Primus, ook benieuwd naar de reactie van uh, Rijkswaterstaat. Of kunt u die al uittekenen? Dat laatste zal geen verrassingen bevatten. Ik ben nog meer geïnteresseerd in de informatie waarover een Tweede Kamer beschikt. Die heeft het budgetrecht. En ik denk zomaar dat de Tweede Kamer geen idee heeft wat hier speelt en wat de problemen precies zijn. Uh, en ik vind dat je mag eisen van een minister dat de Tweede Kamer zodanig wordt geïnformeerd. Niet dat je alles over één brug weet, maar dat je over het hele pakket van bruggen en viaducten uh, uh, gegevens op ja. systeemniveau hebt, zodat je prioriteiten kan stellen, want ik ik ben er zeker van dat die achterstanden niet even in een jaar zijn weggewerkt. Je moet prioriteiten formuleren. En die moeten dan voortvloeien uit de gevaren die op toch ogenblik ja, u legt het bij, de, het bij de minister. Maar misschien dat de Kamerleden zelf ook niet voldoende prioriteit hieraan hechten. Uh, dat dat van, zou zomaar kunnen. Maar wij mogen nooit onze volste vertegenwoordiging <kuggen> kapitelen. Dus die kunnen dat goed maken. Oh, mogen we best hoor. Ja. Kimo, tot slot. Ja, nou, ik wil daar nog iets aan toevoegen. Wat wij ontdekt hebben eigenlijk ook tijdens het onderzoek is dat Rijkswaterstaat zelf het vaak ook niet weet. Dan zie je dus in, in de systemen staan, in de, in de documenten... Van, eh, niet meer aanwezig in het bronmateriaal. Dus dan is er iets gebeurd of er is niet iets gebeurd. Iets van onderhoud, maar dan weten ze het niet meer. Ze weten dus zelf niet of het gedaan is of niet. Goed. Nou, dit is de moeite van het bekijken waar, denk ik. Straks, in één Vandaag, Joost Lammers van NH. Hartelijk dank, Kimo de Moed van 1 Vandaag TV. Uh, Hugo Primus, bouwkundige en hoogleraar TU Delft. Ook dank allemaal voor dit gesprek. En meer dus vanavond, 1 Vandaag, NPO 1, kwart over zes.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 That's what Nathalie in Broeglia en Toorn. Nieuws via de NOS en uh, inwoners van landen in Oost-Europa... die eten binnenkort veel lekkerdere vistiks en chocopasta. Het wordt uh, fabrikanten namelijk verboden... om in verschillende EU-landen levensmiddelen met dezelfde verpakking... maar met een andere samenstelling te verkopen. De Europese Commissie gaat daarvoor zelfs uh, de wetgeving aanpassen. NOS-verslaggever Thomas Spekschoor in Brussel. Thomas, ja, dit gebeurt na klachten hè, uit uh, vooral Centraal- en Oost-Europa. Wat was het probleem ook weer? Ja, het probleem is dat veel Hongaren... die ook maar een beetje in de buurt van de Oostenrijkse grens wonen... die zeggen, uh, wij gaan echt veel liever in Oostenrijk... onze vissticks kopen, onze chocola kopen... omdat dat gewoon betere producten zijn. We merken dat als we hier in de winkel iets kopen in Hongarije... dat dat, dat, dat slechter is, dat de kwaliteit slechter is... dan als we iets kopen in, uh, in, in de winkel in Oostenrijk. Ja. Daar, dat zijn ze zat. Ze zeggen, wij zijn op die manier eigenlijk gewoon tweede rangs burgers in Europa... En dat moet veranderen. We willen ook in onze eigen supermarkten goede producten. Ja, en klopt het ook wat ze zeggen dat dat, dat uh, voedsel uh, ja, ja, minder goed is in, in de Oost-Europese landen? Ja, de, de, er zijn wel heel veel aanwijzingen dat het inderdaad wel klopt. Dat er een uh, mindere kwaliteit is uh, van bepaalde producten. Nou zeggen veel producenten, dat is niet omdat we bewust een mindere kwaliteit maken. Dat is gewoon omdat je in elk land een net iets andere smaak hebt. Uh, een Nederlander houdt van zoete mayonaise en een uh, Belg houdt misschien wat meer van zure mayonaise. En op die manier passen wij overal de mayonaise net iets aan. Zo doen we dat ook met chocola of zo doen we dat ook met visstix. Maar ja, dat argument... Dat geloven ze niet in Oost-Europa. Wat ze zeggen, uh, iedereen houdt van vis in zijn visstix. Uh, dus uh, hou daarmee op. Hou, uh, ga ja. niet verschillende kwaliteit uh, aan ons verkopen. En het is ook niet waar dat Hongaren van vieze chocopasta houden. Wat gaat Brussel nou doen, <laughs> uh, Thomas? Um, ze gaan uh, in ieder geval eerst eens uh, uitzoeken hoe het nou precies zit. Welke producten er van andere kwaliteit zijn. Uh, en ze gaan aan de nationale overheden uh, zeggen en, en wetgeving in handen geven... Uh, dat ze daar ook iets aan kunnen doen. En dan mogen die producenten nog wel producten van verschillende kwaliteit maken. Maar dan moet er ook gewoon een totaal andere verpakking omheen zitten. Als je dan een uh, pot uh, chocopasta koopt, dan moet daarop staan... dat het een ander merk is, of in ieder geval het merk met... een met een andere toevoeging. Uh, dan mag je nog uh, verschillen hebben tussen, uh, tussen de kwaliteit van producten. Maar in alle andere gevallen mag dat niet meer en uh, komt daar wetgeving voor. Dankjewel, Thomas Pekspoor, correspondent voor de NOS de wereld in vanmorgen. Brussel. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Een verticale boerderij ontwerpen voor de stad van de toekomst. Dat is het doel van een ontwerpwedstrijd van de Universiteit Wageningen. Een challenge heet dat dan. En de plaats van handeling is de voormalige bijlmer -bias in Amsterdam. Dit is uh, the area waar de prisoners who didn't have to niet in hun cells. zijn... Uh, it as a promenade. Refugees, uh, 22 studenten uit negen landen krijgen een rondleiding door de voormalige Bijlmop Baaiers. Ze doen mee aan een wedstrijd van de Wageningen Universiteit. Doel? Het bouwen van een verticale boerderij. De verwachting is dat in 2050 ongeveer twee derde van de wereldbevolking in een stad leeft. Zegt Rio Pals. Zij organiseert de wedstrijd voor de Wageningen Universiteit. Met zoveel mensen in grote stedelijke gebieden is het soms moeilijk om vers voedsel bijvoorbeeld te plekken te krijgen. Dus een plek in een stad waar je voedsel makkelijk zou kunnen aanbieden zonder dat het eerste de wereld overgevlogen hoeft te worden maakt het noodzakelijk dat je daar op een klein stukje grondgebied zoveel mogelijk kan produceren. We gaat de groep het trappenhuis in. Een steile trap. Dit is de 13e verdieping. Wat is dit? Een soort van rokersruimte waar de gevangenen naar buiten konden om een luchtje te scheppen. Achter tralies, maar wel met een open dak. Dus Melink studeert aan de Wageningen Universiteit. Urban Environmental Management. De verticale landbouw gaat eigenlijk binnen plaatsvinden. Aangezien je geen uh, volledig zonlicht nodig hebt om uh, sla te produceren. Maar eigenlijk alleen maar een bepaald soort ledlicht. Dus en er was schoon dit... nodig. Je hebt wel stroom nodig en dat wordt opgewekt via zonnepanelen op het dak. Maar de eigenlijke productie wordt dus uh, geplaatst binnenin het gebouw. Omdat je een bepaald soort licht nodig hebt, dat is roze. Minimaal water, niet meer op de grond zoals wij het kennen. Maar in uh, een soort van kast waarbij water door de wortels van de planten gaat stromen. En je eigenlijk een soort van opgestapelde kast met sl slabakken hebt. Op 13 hoog. Op 13 hoog. Dit is de elfde verdieping. Gang van een meter of twintig met cellen, voormalige cellen. Hier een stapelbed en uitzicht op de gracht die rondom de Belmobaius ligt. Een bizar gebouw en misschien ook wel een, een lastig gebouw met al deze kleine ruimtes. Chris Revels, hij studeerde moleculaire leefwetenschappen in Wageningen. Op zich komt er genoeg licht op het gebouw, alleen niet in het gebouw. En dat is nog wel een heikelpunt in het uh, plantproductiesysteem. Want je hebt gigantisch veel licht nodig om een beetje uh, planten te kunnen groeien. Ik denk dat, dat dat voor alle teams die aan deze challenge meedoen... het grootste, grootste uh, probleem is waar, waar we tegenaan lopen. Zonnepanelen, het hele dak vol met zonnepanelen, ja, eet je daarmee? Nee, dan heb je toch lang niet genoeg. Ja, of je moet planten hebben die minder licht nodig hebben. Ja, ja, ja. ja dat zou kunnen... Uh, er wordt nu veel gewerkt aan GMO's, genetisch gemodificeerde planten, organismen. Dat is nogal een dubieus ethisch punt en dat krijg je er niet zo makkelijk door bij een overheid of een EU. Je zou kunnen denken als alternatief aan micro-organismen die we in de bodem stoppen... die de groei van de plant en de voedselopname van de planten bevorderen. En dan heb je met minder licht meer productie. Ja, potentieel zou dat kunnen. Ja. Weer een paar trappen naar beneden. Dit is de derde verdieping... Het is een nou daar horen geen mensen te lopen. Okay. Middel ja, zijn we goed. verdwaald. Ja, dat kan heel makkelijk hier. Wat ik denk dat ook heel belangrijk is, los van de uh, plantproductie... of wat voor voedsel je dan ook hier zou verbouwen... is, nu we toch naar buiten gaan, is de esthetiek van het gebouw. Met je hogezel, studeert ook aan de Wageningen Universiteit... Urban Systems Engineering. Mm -hmm. Dan staan we weer buiten... En dan kijk je omhoog. Het is de enige toren die blijft staan van de zes van de is. Dan zie je die kleine raampjes. Dat Wij... is zeker een probleem als je voeten wil verbouwen, zeker. Maar daarom moet je spelen met glas hier en daar. En misschien wel het hele gebouw bedekken in glas. Ik denk dat je er heel goed mee uh, kan spelen. Met die identiteit behouden enerzijds. En anderzijds het een aantrekkelijk futuristisch... Uh, ja, een soort van benchmark van Amsterdam te maken. De verticale boerderij van de toekomst in een reportage van Harm van Attenveld. En op 28 augustus, duurt nog heel even, presenteren de studenten hun ontwerp aan een jury. Straks Politiek Vandaag, met spanning in de coalitie... door het Groninger Gasbesluit en Europadeskundige Mathieu Segers... over het CDA dat in Europa zwoegt... met de Hongaarse premier Viktor Orbán als fractiegenoot. Ze worstelen daarmee. En tegen vieren is er trending vandaag, Martijn Rosdorf. West-Afrika is al dagen van Facebook af, de voorhoede. Ja, nee, het is een ongelukje, maar ik ga je, ga je het hele verhaal vertellen... hoe één vissersboot heel West-Afrika offline haalde. Maar we hebben nog meer, natuurlijk ook over dat Facebook-event... van. Oké, okay, mooi. Eerst het nos NPO Radio 1. Mark Visser. De penningmeester van het CDA in Leende moet een jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Hij is volgens de rechtbank betrokken bij grootschalige drugsproductie... in een schuur op zijn erf. Medewerkers van de Europese Commissie zijn binnengevallen bij Ziggo Sport in een internationaal onderzoek naar geschoemel met sportuitzendrechten. Ziggo Sport bevestigt in een schriftelijke reactie dat er een inval is geweest. Maar het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek, wil verder niets kwijt. President Trump heeft Rusland via Twitter laten weten dat de Amerikaanse raketten eraan komen. Rusland zegt dat alle raketten op Syrië worden neergehaald. Maar bereid je maar voor Rusland, ze komen eraan. Leuk, nieuw en slim, schrijft Trump.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 40 kilometer aan het begin van de spits en eigenlijk valt het in voorlopig nog wel mee. De vertragingen blijven beperkt tot iets rond de 5 minuten. Uitzondering daarop is de N50 lood richting Zollep tussen Ensen en Kampen zuidraam 10 minuten vertraging. Politiek vandaag. Het besluit van het kabinet om te stoppen met de gaswinning in Groningen... ja, dat werd natuurlijk met gejuich ontvangen. Een dappere beslissing van minister Wiebes, maar het kost wel geld. Heel veel geld. Kabinet en coalitie zijn de komende weken bezig om een oplossing te zoeken... Voordat toch enorme gat in de begroting. Het B-woord zoemt al rond op het Binnenhof. De B-joostvullings van bezuinigingen. Ja, ja. Ik praat erover met jou en, en ja, met onze politiek commentator... en PVDA Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Ook hartelijk welkom, meneer Nijboer. Goedemiddag. Hoeveel geld, uh, Joost, moet het kabinet vinden om uh, ja. die verminderen van de gaswinning op te vangen? Dat is nou zo'n bedrag dat in één keer niemand wil zeggen. Ook nog niet eens indicaties wil geven. Maar misschien dat zometeen meneer Nijboer er wel iets meer van af weet. Bovendien is het natuurlijk wel zo dat je het bedrag zal ook per jaar verschillen. Want ze gaan aan die gaskant draaien en het ene jaar geven ze er een klein rukje aan. En het jaar daarna dan draaien ze hem twee slagen in de ronde. Dus dan wordt er nog minder gas gewonnen. Dus het bedrag wat je per jaar moet ophoesten om dat verminderen van die gaswinning uh, ja, te bekostigen zal uh, verschillen. Daarnaast heb je ook nog andere kosten. De schadevergoeding, het, het verstevigen van, alle, van de, uh, alle huizen in Groningen. Kortom, ja, dat gaat een hele hoop geld kosten. Ja. Ja, ja, het kabinet rekende bij het begin, toen ze starten, van nou, we gaan ongeveer 21 miljard kuub uh, per jaar winnen, dus dan hebben we constante inkomsten. Mm -hmm. Maar goed, ja, toen kwam begin het jaar die aardbeving bij Zeerijp. Toen hebben ze besloten, we gaan heel snel naar 12 miljard kuub. En twee weken terug zeiden ze, we gaan helemaal naar nul. Nou ja, dus ze moeten een oplossing vinden voor de komende jaren... maar ook voor de jaren daarna, naar richting 2030. Want dan, ja, dan komen we uit op, op nul. Maar dat is een hele zware opgave. Het was heel leuk om dat besluit te nemen, de gaskrant recht. Maar en... nu moet je dus toch echt gaan rekenen met z'n allen. Ja, precies. Nou, en als we, laten we dat toch eventjes doen. Alvast een klein beetje. De 21 miljard was het. Gaat naar 12 miljard. Dat geldt dus voor dit kabinet. En dan gaat het naar nul. Maar dat zijn dan vooral volgende kabinetten, denk ik... Hè, die dat zullen ja. moeten doen. Dus nou ja, dat gaat zo over 10, 10 miljard? Ja, ja, en dan is het ieder jaar... je kan het er wel uitspreiden natuurlijk, die, die kosten. Maar ja, als je ieder jaar al, al een bescheiden bedrag... laten we zeggen van een half miljard moet ophoesten... ja, dat moet er wel ieder jaar zijn. Kijk, en dat gaat nu economisch goed. Dus je zal eens een belastingmeevaller hebben. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet, uh, niet ieder jaar oprekenen. Nee. Maar goed, dit kabinet heeft wel besloten van... we willen eigenlijk al die gaskosten... willen we binnen de begroting oplossen. Dus korter, maar als er tegenvallers zijn... dan moeten we dat geld binnen de begroting vinden. En ja. ja, als er dan geen meevaller is... dan moet je gaan bezuinigen. Ja, en dat zou toch wel pijnlijk zijn in tijden van crisis. Als je moet gaan bezuinigen. Dit kabinet dacht een soort feestkabinet te worden. Heel veel geld. Kunnen we weer investeren. Wie weet, uh, halverwege de rit... zijn er zoveel meevallers dat je nog een keer kan investeren. Ja, en nu zitten ze misschien wel te denken aan bezuinigen. Nou, CDA en VVD, dat zijn de partijen die zeggen van... nou, luister, we willen toch echt wel ons aan de afspraken houden. Christen in D66, die lijken er toch wel wat, wat soepeler in te zitten. Want je... Je zou ook kunnen besluiten van luister, dit is zo'n grote opgave. Als we dit gaan doen, dan moeten we gaan bezuinigen. Dat willen we niet. Weet je wat? We lenen gewoon het geld. We laten het gewoon in de staatsschuld lopen. Je kan ook zeggen, die inkomsten die we niet meer via het gas krijgen... Ja, dan gaan we gewoon naar de bank, lenen we het geld... en dan gaat de staatsschuld iets omhoog. Maar het zij maar zo, want anders moeten we hele vervelende maatregelen gaan nemen. Oké, okay, twee oplossingsrichtingen dus voor dit uh, gasgat uh, uit Groningen. Ofwel oplossen binnen de begroting... En dat betekent bezuinigen. Ofwel, je laat het ten koste gaan van de staatsschuld. Laat de staatsschuld oplopen. En eh, dan vind je op die manier het geld. Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, financieel specialist. Welke oplossing heeft u voorkeur? Uh, het laatste. Uh, zo was het ook. Ook het vorige kabinet. Dit kabinet heeft besloten, uh, heeft begrotingsafspraken gemaakt. En die heeft gezegd, ja, als je minder gas wint... komt er minder op de begroting. Uh, en dan moet je bezuinigen. En daar heb ik ook in de Kamer direct al van gezegd... bij de eerste debatten van, doe dat nou niet. Want je zet de rest van Nederland tegen Groningen op. Uh, nu dus dit besluit genoeg ik echt historisch en goed vindt van minister Wiebes. Dat moet ongeveer 2 miljard op de begroting worden gevonden de ja. komende jaren. Ja. En dat betekent dus bezuinigen op politie of op onderwijs of op zorg... En dat vind ik heel erg uh, slecht uh, en ook niet uit te leggen. Uh, Want u, wat, wat u eigenlijk zegt is: als het kabinet nu gaat bezuinigen, bijvoorbeeld op die politie, onderwijs, noem maar op. om dat gasgat op te lossen. dan zal iedereen een hekel krijgen aan de Groningers. Ja, die zet eigenlijk Nederland tegen Groningen op. Want dan zeggen ze: ja, die Groningers die willen het wel, maar wij, wij zitten op de blaren. Terwijl het altijd zo was in het verleden, dat, die, dat het gewoon in het saldo uh, liep... zoals de, de, de begrotingswoordvoerders dat zeggen... maar dat het in de staatsschuld loopt. En dat is ook redelijk. Hè? Als het dan meevalt, dan heb je meer inkomsten. En als het tegenvalt, uh, dan dragen we het met z'n allen. En de staatsschuld nu is ruim onder de 60 procent. Ja, hmm. Dat is echt niet een, uh, een enorm probleem. En die zou dan 1 of 2 of 3 procentpunten hoger zijn. Dan komt hij op het eind van de kabinetsperiode... nog ruim onder de 45 procent uit. Dus dat is echt geen enkel probleem. Dat kan prima, maar het is gewoon een dogmatische keuze... van het kabinet om dit onder de begrotingsraad... Uh, uh, regels uh, zo, te, zo af te spreken, ja. dat er moet worden bezuinigd. Nou, ik, ik hoor uh, terechterzijde, rechterzijde politici u al beschuldigen van potverteren. De Partij van de Arbeid zegt, laat de staatsschuld maar weer oplopen. Nee hoor, want we hebben, we hebben heel veel gedaan de afgelopen jaren... maar fatsoenlijk voor de begroting uh, gezorgd. Dat kan ook iedereen zien, daar staat de vandaag ook voor... ook met minister Dijsselbloem en daarvoor bo, minister Bos. Uh, maar dit, dit is gewoon een ondeugelijke afspraak. Uiteindelijk was het gas natuurlijk uiteindelijk uh, ook opgegaan. Dus er is ook geen geld wat je tot in 2060 of 70... Uh, nodig had. En je kunt dat prima met z'n allen opvangen. Ja. En dat vind ik ook redelijk. En nu bezuinigen, op korte termijn, omdat het gas versneld wordt afgebouwd, ja dat is echt niet uit te leggen. Onethisch. Hele oppositie was er ook tegen, maar de coalitie houdt voor ons nog vast. Ja, u zegt dus dat bezuinigen binnen de begroting is ook heel nadelig voor Groningen, omdat men dan ja boos zal zijn dat vanwege dat Groningse gas er bezuinigd moet worden. Aan de andere kant, de Groningers hebben nauwelijks geprofiteerd van dat, van dat gas wat ze hebben. Ze hebben er vooral veel last van gehad. Zullen we ze dan zo hard vallen als er bezuinigd moet worden? Nee, er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Hè? Kijk, We zitten in een situatie dat de NAM straks geen uh, geld meer verdient. Die is wel verantwoordelijk om de schade te betalen. De aardbevingen blijven over de komende 10, 20 jaar uh, voortduren. Monumenten moeten nog hersteld. Sommige gebouwen uh, moeten zelfs helemaal opnieuw worden gebouwd. Dat kost nog handenvol geld en dat is ook nog niet geregeld. Daar is minister Wiebes nu mee in gesprek met Exxon en Shell... En dat is nog een enorm bedrag van veel meer dan die 2 miljard... Uh, die daar boven de markt hangt en die ook nog opgehoekst moet worden. Ja. En ik denk wel dat als je nu gaat bezuinigen hiervoor... dat het draagvlak om dat ook nog ordentelijk te doen en netjes te doen... en fatsoenlijk af te handelen voor die Groningers... die al jaren in de prut zitten, dat dat nog heel, heel lastig wordt. Ja, ja. Dus ik vind het echt een heel slecht besluit. We hoorden net Joost, Joost Villings zeggen dat, dat iedereen zo besmuikt doet... over het bedrag dat gevonden moet worden. Maar ik hoor u nu zeggen van, er is dit, hè, de gasinkomsten die wegvallen... maar er is nog veel meer, de herstelbetalingen die moeten plaatsvinden bijvoorbeeld. Heeft u een idee wat ons dit per jaar... Ja, hoeveel moeten we per jaar reserveren om dit alles te kunnen oplossen, nou, volgens er, u. En er komen nog de, de kosten bij van cv-installaties, afbouwen, bedrijven die van het Groninger gas af moeten. Kan je nagaan? En er blijft nog 50 miljard uh, aan euro's in de grond zitten. Ja, maar noemt u ze uh, dus bedrag. Dus dat allemaal bij elkaar gaat om tientallen miljarden. En dat moet verdeeld. Over uh, hoeveel dat... jaar tientallen miljarden? Nou, richting 2030. Hè. De komende 10, uh, 12 jaar. Dus dat gaat echt om heel groot geld. En ik wil in de Kamer, en dat zie je ook, hè, die bedragen... niemand weet precies hoe het zit, terwijl het om groot geld uh, gaat. Ik ga ook als Kamerlid daar veel meer op doorvragen... van hoeveel blijft er nou in de bodem zitten. Die 50 miljard heeft Vibus genoemd, maar staat niet in Kamerbrieven. Dus dat moet hij ook uit de Kamer uitleggen. Is dat geld van de overheid of is dat van Shell en Exxon? Betalen ze nog wel voor het herstel? Uh, de investeringen die in Groningen zijn? En hoe wordt dat op de begroting geregeld? En dat is één grote diffuse box. Dus het besluit, het principebesluit is goed. Maar wie draait er uiteindelijk voor op? Draait de consumenten consument van je hogere gasrekeningen draait de overheid ervoor op, draaien Shell en Exxon ervoor op, die ook jaren hebben geprofiteerd. Vergeet dat ook niet, wij hebben dat met z'n allen. Maar zij ook daar is het antwoord, wat u betreft, deel. nog niet op gegeven. Nee. Joost Vullings, we horen de keuze van de Partij van de Arbeid van Henk Nijboer. die is helder. Het gaat trouwens best, nou ja zomaar om 2 miljard, 3 miljard per jaar. Ja, dat is ja. een hele forse bedragen. Wat, wat gaat het kabinet doen, denk jij? Ja, weet je wat de wonderwoorden zijn vandaag de dag? Stap voor stap, uh, Pieter Jan. Want uh, ja, de minister van Financiën is ook nog alle ministers aan het ontvangen. Mm -hmm. En dan, die krijgen dan de vraag, heb je geld over of heb je tekort? Dus dat moet nog eens bij dat gas worden opgeteld... als er nog andere tekorten zijn. Ja, en dan gaan ze dus echt met, met de coalitie om de tafel zitten. De eerste voorzichtige gesprekken zijn natuurlijk al begonnen. Van wat gaan we doen? Nou ja, dan kan je dus kiezen, we pakken de pijn. Uh, we hopen op een meevaller en is nood een beetje... Zuinigen. Je kan zeggen, nou, we gooien het in de staatsschuld. Maar er is natuurlijk ook nog een derde optie, dat je bijvoorbeeld zegt, nou, die, die verminderde gasinkomsten, dat doen we via de, de staatsschuld, daar gaan we geld voor lenen. Maar bijvoorbeeld het verstevigen van de huizen, dat gaan we gewoon wel binnen de begrotingen oplossen. Dus dan zit je een beetje een soort compromisoplossing. Eh, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nou goed, leidt het, leidt het allemaal tot spanning in de coalitie, kun je dat zeggen? Nou, wel, wel nervositeit. Het is natuurlijk een enorme, enorme opdracht. Ik hoorde wel iemand klagen die, die dacht wel... dat de coalitiepartijen er wel uit zouden komen. Maar onze nieuwe minister van Financiën, Wopke Hoekstra... die staat een beetje bekend als Mr. Mister, mis, Mister Niet, hè. Die is net begonnen als minister van Financiën. En dan krijgt hij te horen van zijn ambtenaren... dat hij vooral nee moet zeggen tegen ministers die bedelen. Maar dat, die taak vat hij zeer serieus op... dat er ook nu mensen zijn aan het Binnenhof... die zeggen, ja, er zijn situaties waarin je toch ook een keer ja moet zeggen. Of, of ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet, of zullen we het overleggen? Wat vind jij? Dus daar, is, daar zit wel mogelijk wat spanning. En ja, Wopke Hoekstra wordt natuurlijk voorlopig... zeker ook wel gesteund met zijn CDA. Dus het kan wel tot spanning leiden. Maar vooralsnog zeggen ze dat ze allemaal in een goede sfeer... en constructief dit probleem gemoedelijk gezamenlijk tegemoet treden. Hartelijk dank, Joost Vullings. En Henk Nijboer, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dank voor dit gesprek. Het was het weekend van Viktor Orbán en inmiddels valt er wel iets meer te zeggen over de betekenis van die overwinning die de Hongaarse premier heeft geboekt. 49% van de stemmen en daarmee twee derde van de zetels in het parlement. Ik praat erover met Mathieu Segers, Europa-kenner van Maastricht University, vaste gast van Radio 1 vandaag. Goedemiddag Mathieu. Goedemiddag. Kun je zeggen dat na die overwinning van Orbán in Hongarije dat de scheiding tussen West- en Oost-Europa nog, nog harder, nog scherper is geworden? Uh, ja, maar je kunt ook wel zeggen dat uh, de oude problemen zou je kunnen zeggen... waarvan we even dachten, of sommigen in ieder geval in 2017... de indruk wekten dat die misschien overwonnen zouden zijn. Hè? De, het, het vluchtelingenprobleem, uh, hoe gaan we om uh, met elkaar in Europa... als het gaat om het opvangen uh, van, van vluchtelingen vreemdelingen... de buitengrenzen, dat dat toch een beetje in kalmer vaarwater geraakt was... en dat de middenkrachten in West-Europa door de verkiezingen in Frankrijk en Nederland... Uh, weer een beetje aan de winnende hand waren... dat dat toch ook nu wel weer genuanceerd moet worden. Want die overwinning van uh, Victor Orbán... Ja, dat is geen kleine overwinning. En dat betekent ja, dat hij zich uh, voorlopig de komende jaren... echt zal roeren uh, in het Europese debat. Dus dat ja, is van betekenis. Zeker. Het is natuurlijk ook de derde overwinning op rij hè, voor deze man. Uh, de man die ook in de tijd dat hij aan de macht is geweest... de grondwet heeft veranderd, de kieswet heeft veranderd... de media heeft gemaalkorfd. de rechterlijke macht vriendjes heeft neergezet en inderdaad keihard is op dat standpunt van migratie. Een paar jaar geleden werd er nog gedacht... ach, nou ja, ach, Orbán waait wel weer over. Maar dat is niet zo. Zal Hongarije nu ook met... Brussel de confrontatie blijven zoeken. Ja, Orbán zijn positie is versterkt. Dus hij zal door blijven zetten met uh, zijn agenda van wat hij zal noemen hervorming van de Europese samenwerking. Want hij is heel erg duidelijk over het feit dat hij wel lid wil blijven van de Europese Unie. Maar dat hij een heel ander soort Europese Unie voor zich ziet dan die op dit moment bestaat. Uh, en een van de cruciale dingen, want daar heeft hij de verkiezingen natuurlijk ook weer mee gewonnen, is dat vluchtelingenbeleid. En daar zou je wel kunnen zeggen dat nadat het hem eerst gelukt is om in het Europese krachtenveld... In vanaf 2015, zijn benadering van ik bouw een muur... en ik doe de grenzen dicht, dat het hem gelukt is om dat overeind te houden. En dat het nu zelfs zo is dat een heel groot gedeelte van de Europese Unie... als het ware schuilt achter die muur van Viktor Orban. Hè, want daar wordt hij niet echt op aangepakt. Terwijl het daar Eigenlijk in... vinden de andere landen het wel handig. Die, die, vinden het wel, die schuilen een beetje achter de rug van Hongarije, zou je kunnen zeggen. Hè. En dat uh, weten oorlog natuurlijk ook, dus daar staat hij sterk. Eigenlijk heeft hij zijn benadering, die zoveel kritiek op riep in het begin... overeind gehouden in Europa... En nu heeft hij die ook overeind gehouden in de binnenlandse politiek. Sterker nog, hij is ervoor beloond. En dat betekent dat hij door zal gaan op dit pad. En dat is een uitdaging voor de gevestigde orde in Europa. Want die hebben die afkeuring niet voor niets uitgesproken. Want er zitten natuurlijk hele donkere randen aan die politiek van Orbán. Je hebt net al een Zeker. paar voorbeelden genoemd... maar ja. er vallen ook gewoon doden natuurlijk aan die grens. Mm -hmm. uh, en daar worden mensenrechten uh, geschonden op allerlei manieren. En het is eigenlijk een, een, een hete aardappel waar we ook een beetje baat bij hebben maar die hete aardappel wordt vooruitgeschoven, bijvoorbeeld ook door het CDA. Het CDA zit met de partij van Orbán in dezelfde EVP-fractie in het Europarlement. Buma heeft gezegd, ja, we moeten hem niet uitsluiten, we moeten Hongarije niet uitsluiten. Wat, is, wat, wat vindt u van, van de houding ten opzichte van Hongarije, ten opzichte van Orbán, van, van de christendemocraten in het Europarlement? Ja, de, het is duidelijk dat men nog zoekt naar de juiste houding. En dat is ook wel een beetje begrijp, begrijpelijk, want het is een heel ongemakkelijke positie. Aan de ene kant is hij, je zou kunnen zeggen, een succesvol lid van de Christendemocraten. Hè, want hij, hij wint verkiezingen, uh, hij heeft beleid ingevoerd wat nog overeind staat. Daar hebben we het net over gehad. Aan de andere kant doet hij dat op manieren met schendingen van allerlei afspraken over de rechtsstaat. Met het op het spel zetten van mensenrechten die eigenlijk onacceptabel zijn vanuit het oude probleem van die christendemocratische partij mm -hmm. uh, in het Europees parlement en van eigenlijk alle christendemocratische partijen in West-Europa. Precies, founding fathers van de EU. Precie ja, en, nou, en daar zit een enorme spanning. Want uh, als je zegt dat er rode lijnen zijn, ook voor familieleden, dus ook voor Victor Orban in die christendemocratische familie, en dat heeft. Dan moet je die rode lijnen natuurlijk ook gaan hanteren. Definiëren, en dan ja. moet je op een gegeven moment ook actie ondernemen. Dus dan zou je toch moeten zeggen, van als Orban te ver gaat, moeten wij hem misschien uit die Europese Volkspartij zetten. Maar zover zijn ze nog niet. Zover zijn nog. ze nog niet. Maar dit is wel een kans om politiek te Maken in Europa, en dat is eigenlijk ook een dat komt nu bij de christendemocraten terecht. Dat is ook niet helemaal verwonderlijk, want die staan in het hart van die geschiedenis van de Europese integratie. En die krijgen nu te maken met twee alternatieve visies op Europa, en daarin zullen zij op een gegeven moment ook een duidelijke koers moeten bepalen of dat nu consequenties heeft voor Orbán of niet. En we hebben het over Orbán, Hongarije, maar er is natuurlijk ook Polen waar de rechtspraak onder druk staat, Tsjechië, Slowakije, waar, waar autoritaire regimes aan de macht zijn. Keren we het even helemaal om... Aan de Oost-Europese kant wordt ook gezegd... jullie, jullie van de EU, jullie daar in Brussel... jullie zijn maar bang van die autoritaire leiders bij ons... maar jullie verdiepen je niet in wat er werkelijk leeft hier... en wat er werkelijk aan de hand is. Hebben ze daar een punt? Nou, ik denk wel dat ze daar een, een punt hebben... in de zin dat we langzamerhand bijvoorbeeld in West-Europa... moeten gaan toegeven dat het misschien wel eens zo kan zijn... dat men in Oost-Europa de nieuwe tijdsgeest beter aanvoelt... misschien, dan wij in West-Europa tot nu toe gedaan hebben. En dan gaat het erover dat dit een nieuwe tijd is waar die vol zit met bedreigingen onzekerheden en ook geweld. En dat is misschien ook niet toevallig, want die Oost-Europeanen hebben natuurlijk een veel jongere herinnering aan geweld, oorlog, onderdrukking, eh, bedreiging van de nationale identiteit. En die zien dezelfde soort bedreigingen op zich afkomen al een tijdje en handelen daar vrij radicaal naar. En in West-Europa hebben we natuurlijk een hele lange periode van decennia achter de rug waarin die zaken eigenlijk golden als ja. verworvenheden. Dat je eh, een bepaalde vrijheid hebt in in je maatschappij, dat uh, democratie en rechtsstaat... Uh, koetkekoet overeind gehouden worden... en dat daarin geïnvesteerd wordt. Uh, en uh, wij zijn dus niet gewend aan een situatie... waarin dat allemaal uh, onder druk staat. In Oost-Europa, zeg maar, wij kennen die bedreigingen wel... en wij vinden West-Europa op heel veel punten naïef. En met die muur van Orbán wordt... In wezen vanuit dat Oost-Europese perspectief bewezen... dat zij realistischer zijn op een aantal vitale punten... Eh, op dit moment in de Europese politiek dan de West-Europeanen. De tweeslachtige houding, zou je kunnen zeggen, van West-Europa... tegenover Oost-Europa en met name dan Hongarije, Victor Orban... en een paar andere landen. Hartelijk dank, Mathieu Segers, Europa-kenner van Maastricht University. Uh, graag tot de volgende keer weer. Dankjewel. de wereld van Imagine Dragons... Wat is er trending vandaag? Marstijn Rosdorf. natuurlijk dat Facebook delete event van Arjen Lubach. Ja, dat hoorden we ook al van Gijs Rademaker. Dat leeft echt, hè. de opiniepanel uh, peiling... die zegt dat uh, heel erg veel mensen, we weten niet precies hoeveel... maar gewoon klaar zijn met Facebook. Of ze nou vandaag weggaan, vanavond om acht uur... of dat ze het nog even uitstellen. Eén op de vijf, hè? Eén op de, de vijf overweegt in ieder geval om serieus uh, Facebook te gaan verlaten. Hoeveel dat er precies vanavond om acht uur zullen zijn... dat gaan we nooit weten, Pieter Jan. Want die cijfers heeft alleen Facebook. En die gaan ze natuurlijk nooit bekendmaken. Maar goed... Lubach die heeft de aandacht weer te pakken. Internationaal zelfs. Alleen niet over zijn bye-bye Facebook-event. In Egypte is die groot nieuws. Oh ja? Ja, hij heeft, uh, in, in zijn uitzending van afgelopen zondag... heeft hij het gehad over de presidentsverkiezingen. Dat is iedereen vergeten, omdat dat Facebook zo groot nieuws werd. Maar ja, dat vonden de Egyptenaren niet leuk... Dus, uh, daar wat, is... wat, wat zei hij dan? Uh, uh, dan die, die verkiezingen, daar was, er waren maar twee kandidaten... waarvan één kandidaat maar 1% uh, kans maakte... of 1% van de stemmen. En daar was hij kritisch over, zoals dat uh, uh, heel goed te, te begrijpen is. Maar in Egypte vonden ze het niet leuk en daar is die groot nieuws nu. Ja. En er is nog een terecht, uh, uh, misschien wel terecht verwijt aan de programmamaker. Ja. Hij ver verzamelt zelf data ja, via, via Facebook. Facebook. Ja, maar ja, als hij er zelf vanavond afgaat, dan houdt dat dus op. Maar tot nu toe heeft hij middels zijn Facebookpagina, van, uh, de, de pagina van het programma, heeft hij gewoon ook gegevens verzameld van gebruikers. Oké, okay, maar als hij nou opheft, dan, dan is dat toch weer uh, dan gewist. Dat, dan, dan is dat hopelijk, Hopen we. ja, spraken wij in koor. Ja. Het is wel eens nog wat tips voor de mensen. Als je ermee stopt, denk even goed na. Tinder doet het niet meer als je geen Facebook hebt. En um, ik vond een goed punt van Elko Bos van Roosentaal. Ik lees even een tweet van hem voor. Mensen gaan elkaar minder feliciteren. Daardoor ontstaan irritaties, ruzie. Hoezo ben je mijn verjaardag vergeten? Door Lubach wordt Nederland nog chagrijniger. Ja, Twistert hij. Ja. Um, en Hives komt weer terug. Gijs Rademaker zei het ook al. Ja, de... dat, daar hadden we het gisteren in één e vandaag TV ook over. Er was sprake van... dat 43 miljoen euro heeft de Telegraafgroep toen verloren... op uh, de op, op Hives. Want dat ja, hadden ze gekocht. De en, en, en, en ze hebben dat... Uh, nou ja, dat is toen verloren gegaan. Misschien dat ze er wat van terug ja, Misschien verdienen. dat ze een paar knaken ervan terugzien. Want op 3FM is een crowdfundingsactie uh, begonnen. Oké. Okay. Dus hey, en Terwijl wij hier uh, zitten te klagen over Facebook... en wel of niet eraf... Uh, hebben ze in West-Afrika die keuze helemaal niet. Dit doet me denken aan wat mijn moeder altijd zei. Eet je eten op, want de kindjes in Afrika hebben helemaal niks. In tien Afrikaanse landen, ik noem er een paar, Sierra Leone, uh, Liberia, Gambia, Ivoorkust, daar is het internet al dagen uiterst brak. In Mauritanië, het buurland van Marokko en Algerije, ook op Westkust-Afrika, daar heeft men na twee dagen helemaal niks. Nu weer een klein beetje internet. Oorzaak, een kapotgetrokken onderzeese internetkabel, een draad van 17.000 kilometer lang, helemaal van Frankrijk naar Zuid-Afrika, door een een visser'sboot, een trawler, die hebben dat kapot gemaakt per ongeluk natuurlijk. Onderwaterfoto's staan online ook op onze website trouwens. Um maar wat is nou de relevantie daarvan? Als je één vissersbootje nodig hebt om heel West-Afrika offline te halen... Mm -hmm. wat kunnen dan een paar terroristen met een goed plan en een, en, een, en een haak... of een Russische onderzeeër? In Engeland is de politiek inmiddels onrustig... en worden er vragen over gesteld in het parlement... over die kwetsbaarheid van ons ja. als westerse wereld zo verslaafd aan het internet. Ik dacht dat die kabels al diep onder de zeebodem lagen. Maar dat is dus ja, maar best wel, maar zo'n vissersboot kan er dus makkelijk bij. Oké, okay. je hebt uh, Snapcar en je hebt nog, uh, hoe heette dat ook alweer? Uh, bla bla car. Dat, ja, ja, dat bestaat ja, ja. ook. Maar ja. jij hebt het nu over Snapcar. Snapcar is een autodeel-app. Particulier zoals jij en ik kunnen onze auto te huur aanbieden... als onze hele luxe bolide bijvoorbeeld anders maar in de garage staat. En wij kunnen dan ook weer een hele leuke auto huren. En dat is leuk voor iedereen. Voor de liefhebbers en voor de eigenaren. Zoals de eigenaar van een krankzinnig dure Audi... Thomas Ista uit Bergen-op-Zoom. Ik werk heel veel lokaal in Bergen-op-Zoom. En daardoor heb ik mijn auto niet uh, elke dag uh, nodig. Ik ben een autoliefhebber uh, in hart en nieren en ik dacht van joh zo'n zo passie ja die moet je toch gewoon ook met iemand anders kunnen delen dus ik heb hem toen op snapcar gezet een deelplatform waar je auto waar, waar zij eigenlijk alles regelen met voor de verhuur van jouw auto hij is goed verzekerd um, je geeft hem mee je kan eigenlijk ja, onbezorgd je auto meegeven aan iemand. Nou, helemaal niet onbezorgd, want die dure Audi van anderhalve ton... die zag hij nooit meer terug, nee. terwijl hij nog zoveel het... vertrouwen had... in de nee. mensen die hem kwamen halen, had een vrouw, een kindje bij zich. Het was echt een oplichter, hij heeft hem ook achterhaald. En die man zegt, ja, sorry, maar ik heb 5.000 euro gekregen... van iemand om jouw auto te huren. Die auto, hij is dus niet het brein. En die man zit wel vast inmiddels. Maar, en Snapcar heeft overigens Thomas een vervangende auto gegeven. Maar hij is nog steeds heel verdrietig en de auto was wel verzekerd... maar voor de dagwaarde... De auto terug voor snapcar is dan maar niet zo Nee, hij heeft een vervangende auto dus dat is waarschijnlijk een fiat panda ja, of zo'n zo smart car zo. ja. we gaan nog eventjes het hebben over uh, flight gift card dat is een heel goed idee als je niet weet wat je iemand op zijn verjaardag moet geven of wat je zelf moet vragen kan je flight gift card vragen um, niet luist... heel duurzaam Martijn nee, het is niet heel duurzaam laten we eventjes luisteren naar um, uh, een Engelse reisexpert uh, die vertelt over die flight uh, gift card The gift of travel is always appreciated, but I'd rather you didn't give me a flight gift card. This is a new concept which has come from a Dutch company. On the surface, it looks pretty good. Maar in het echt is het waardeloos. De vluchten zijn veel te duur, ze duren veel langer en ze bieden ze vlucht aan met maatschappijen die al acht jaar failliet zijn. Waardeloos ding. Trappen wij niet in. Nee. Martijn Rosdorff met trending vandaag. In Radio 1 vandaag, dankjewel. Lara Rensen hier zometeen met Nieuws en Co. Thuis bij Avrotros. Dag. NPO Radio 1. Dag, juffrouw. Mijn naam is Orito Aibagawa. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Ik vind u wonderschoon. Trouw zijn lijkt eenvoudig. Geef iedereen een fles, vrouw. Ja. Hoppa. Over de liefde van een Hollandse klerk voor een Japanse voetvrouw... in het Japan van 1799. Wat doe je nou? Wat doe je, Rut? Luister elke vrijdag tussen 12 en half eens nachts... naar het hoorspel De Niet Verhoorde Gebeden van Jacob de Zoet. Ik heb redenen om te vrezen dat de werkelijkheid veel erger is. Ook als podcast te beluisteren. NPO Radio 1. Het nieuws van naar kanten. Binnenkort is er weer de koningsdagtrekking van de staatsloterij. Je doet wel mee, toch? Speel bewust 18+. Plus. Zondag. De absolute kraker in de eredivisie. Pak PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En wie zit er meteen in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Ja, en op zo'n dag trek je natuurlijk iets oranjes aan. Koningsdag kan het gebeuren. Met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang. Belastingvrij. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.